9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. SNS Reaal is genationaliseerd. De bankenverzekeraar komt volledig in staatshanden. Volgens minister Dijsselbloem was nationalisatie onvermijdelijk. SNS Reaal was anders zeker failliet gegaan, zei Dijsselbloem op een persconferentie. De nationalisatie gaat de staat 3,7 miljard euro kosten. SNS krijgt opnieuw een kapitaalinjectie van de staat. Om hoeveel geld dat gaat is nog niet bekend. SNS Reaal kwam in de problemen door verliezen bij zijn vastgoeddochter Property Finance. Door de nationalisatie kan de staat de problematische vastgoedtak loskoppelen van SNS Bank. De afgelopen dagen werd er gesproken met de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Investments, maar dat overleg mislukte. De top van SNS Reaal treedt af. Zowel de CEO Latenstein als de financiële topman Lamp vertrekken. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen gaat weg. Ze willen niet de verantwoordelijkheid nemen voor de nationalisatie. Piro Overmars wordt de nieuwe topman van SNS Reaal. Hij gaat een stuk minder verdienen dan zijn voorganger. Volgens minister Dijsselbloem is al het spaargeld van spaarders bij SNS Reaal veilig. De houders van achtergestelde leningen zijn hun geld wel kwijt. Het gaat vooral om grote professionele beleggers, zoals beleggingsfondsen en verzekeraars. Ander nieuws. In de Amerikaanse staat Alabama wordt nog steeds een jongen van vijf in een bunker gegijzeld. De dader is een 65-jarige man die de kleuter woensdag ontvoerde uit de schoolbus nadat hij de chauffeur had doodgeschoten. De ondergrondse bunker, een schuilplaats voor tornado's, ligt in de achtertuin van de dader. Hij heeft zich daar verschanst en hij weigert zich over te geven aan de politie. Die communiceert via een ventilatiebuis in de hoop dat het jongetje wordt vrijgelaten, maar tot nu toe te vergeefs. Het motief voor de ontvoering in Alabama is nog niet bekend. De man heeft zijn slachtoffertje waarschijnlijk willekeurig gekozen. In China zijn zeker 26 doden gevallen toen een vrachtwagen met vuurwerk ontplofte. Volgens de Chinese staatsmedia explodeerde de vrachtwagen op een verhoogde weg in de provincie Henan. De weg werd over een lengte van tientallen meters verwoest en veel vrachtwagens stortten de diepte in. Volgende week is het Chinees nieuwjaar en dan worden er altijd enorme hoeveelheden vuurwerk afgestoken.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 Bij die brandzondag kwamen 235 mensen om het leven. Het aantal kan nog oplopen. Het aantal mensen dat na de brand is opgenomen in het ziekenhuis... is de laatste dagen gestegen tot 138. Een aantal patiënten heeft een chemische longontsteking. De symptomen daarvan treden pas na een aantal dagen op. Tot besluit nog het weer. Periode met regen. In het noorden wat vaker droog en het wordt vanmiddag een graad of 7. Morgen in de ochtend nog op veel plaatsen droog... maar smiddags regen en natte sneeuwbuien. Veel wind uit het noorden en het wordt 6 graden. AWB-verkeersinformatie nou, op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt de Meer, een file van 10 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Westpoort en knooppunt de Meer staat 4 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de linker rijstrook. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... bij Den Dolder 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 NOS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vier minuten over negen. Hoe langer het duurde, hoe bij de nationalisatie kwam. En opeens was het een feit. Vanochtend vroeg kwam de eerste waarschuwing over SNS Reaal... via een persbericht van het ministerie van Financiën. En opeens was het zover. SNS Reaal wordt genationaliseerd. De bankverzekeraar komt volledig in handen van de staat. Volgens minister Dijsselbloem was dit onvermijdelijk...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 zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. En met het oog op de financiële stabiliteit heb ik daarom het uiterste redmiddel ingezet. Het nationaliseren van sns Real. U hoorde het van de minister. Het kon niet anders, zo zei hij. Met de nationalisatie van sns Real is ook de top van de bank afgetreden. Hoe nu verder met SNS? Tegelijkertijd met de nationalisatie van sns Real vindt er een wisseling aan de top plaats...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 Oh, dus minister Dijsselbloem. Zojuist tijdens de persconferentie over de nationalisering van SNS, Reaal, de bank en verzekeraar. We gaan naar Peter Blok. Die um, was bij de persconferentie. Heeft alles meegekregen, Peter. Um, wat is jouw conclusie? Ja, dat uh, we dus weer een bank uh, hebben gekocht. En uh, ja, Dijsselbloem en uh, ook die directeur toezicht van de Nederlandse bank... die zijn nog steeds bezig. Vooral uh, veel uh, vragen nu... Van uh, het financiële dagblad, Bloomberg. Um, dus allemaal zeer technische vragen. Um, maar de persconferentie is nog aan de gang. En uh, ja, wat, uh, wat is bijgebleven? We hebben er weer een bank bij: hè? SNS. En wat kost dat ons, Peter? Ja, 3,7 miljard. En ja, uh, 700 miljoen uh, gaat richting dat uh, slechte vastgoed. Ja, en dan uh, maar hopen dat dat ooit weer geld waard wordt. Maar dat is afwachten en dat is een hele lange weg te gaan. En ook minister Dijsselbloem, die zei al: van ja, als er geld bij moet, dat is in een noodsituatie. En dat uh, is dan maar de vraag wat je daarvan terugziet. Maar ja, uiteindelijk denkt hij dat het. Uh toch het beste was om dit te doen. Oké, okay, en over dat slechte vastgoed. Zweden van Wijnbergen, die wond zich enigszins op bij ons... Uh, uh, ongeveer tien ja, minuten geleden ja. in de uitzending. Want hij zegt, dat wordt niet apart gezet en dat is dus slecht. Dat moeten ze wel doen, maar dat is dus het geval, begrijp ik? Nou, in de brief staat toch wel dat dat wel los zou moeten komen... te staan van uh, al die andere... Uh, zaken van uh, dus banken en verzekeren. Dus ze zijn wel van plan om uh, dat slechte deel apart te zetten. Okay. Want dat is uh, wel een betere oplossing. Want anders blijft het doormodderen en doorzeuren... en gaat het heel veel geld kosten. En al maar beter één keer slikken. Goed. En, en wie betalen er nog meer mee, behalve de staat? Ja, de obligatiehouders, die moeten ook bloeden. Vorige week hoorden we dat natuurlijk ineens. Hè, want je dacht altijd, ik koop een obligatie en dat is allemaal wel veilig. Nou, niets is minder waar. Als je een obligatie had bij de SNS-bank, dan heb je een hoog risico genomen. Je wilde een hoge rente hebben, maar dan kun je nu naar je geld fluiten. En dat ja. kunnen de aandeelhouders ook. En dat zijn de achtergestelde obligatiehouders, hè? even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. En de aandeelhouders ook, die zijn ook zoals dat eigenlijk gebeurt bij een faillissement, hè? Ja, dan... Uh... Ja, je dacht uh, nog een aandeel te hebben. Ja, er waren natuurlijk uh, vooral heel veel speculanten nog geïnteresseerd in SNS Real de laatste tijd. In de hoop dat het goed zou komen. Ja, en dan uh, kun je natuurlijk voor een paar dubbeltjes dat aandeel kopen. En hopen dat het uh, snel heel veel meer waard is. En dan uh, ja, een uh, mooie toekomst uh, opbouwen. Maar ja, het uh, tegendeel is nu dus waar... Alles wat ze erin hebben gestopt, de aandeelhouders, zijn ze kwijt. Oké, okay, worden er nog steeds vragen gesteld? Ja, nog steeds. Nou, het, ik het zou zeggen, maar ga maar gauw terug dan. Okay. Peter Blok, bij de persconferentie nog altijd vragen dus van journalisten. Ik kan me voorstellen dat die veel vragen hebben op dit moment. Die hebben wij ook. André Meijnema, goedemorgen weer. Goedemorgen. Uh, je hebt de stukken nogmaals doorgelezen, nog eens geluisterd. Is jou nog, zijn jou nog extra dingen opgevallen? Nou, in ieder geval dat men al maanden mee bezig is geweest, er bovenop zat als ministerie van Financiën en de Nederlandse toezichthouder om de bank in de gaten te houden en vooral op de rails te houden. Men heeft het alles gedaan. Men is streng geweest. Men is scherp geweest. Men heeft de bank uiterste tijd gegeven, maar naarmate de oplossing voor SNS-Snaal alsmaar bleef duren, werd het wel steeds duidelijker dat het a. en ingewikkeld lag en duur zou kunnen uitpakken en b. misschien wel sneller richting een soort nationalisatie zou gaan drijven. Sinds de zomer heeft SNS aangekondigd, uh, we komen met een plan van aanpak. Mm -hmm. We hebben een probleem in de vastgoed, dat moet getackeld worden. Er moet een oplossing komen voor de bank en de verzekeraar. En er zijn banken voor in, de, in, de, in de arm genomen, uh, of het ministerie van Financiën heeft de adviseurs in de hand genomen. En uh, sinds de zomer is men dus aan het kijken en het verkennen naar wat de mogelijkheden zijn. En met name dan ontdekt: en dat hebben we ook in de persconferentie teruggehoord bij Jan Zijbrand en bij minister Dijsselbloem, uh, naarmate het najaar voordelde, werd het alleen maar steeds meer duidelijk... dat die en bleef bloeden en nog stevig aan het bloeden was. En dus dat de problemen eigenlijk aan het einde van het jaar alleen maar groter werden... dan omdat ze kleiner werden. Mm -hmm. nou, dat zet druk op alle partijen, druk op de overheid. Je ziet dan een bank scheef zakken. Letterlijk hè? Ja, letterlijk. Ja. En ook druk op uh, private investeerders die denken, hé, hey, uh, een bank in Problemen is een bank die niet veel geld uh, die veel geld kan gebruiken, maar weinig geld voor overrept. Maar hier kunnen we misschien voor een goedkoop prijsje een, een bank en verzekeraar overnemen. Nou, in dat hele uh, onderhandelingsspel zeg maar, rondom zo'n bank en verzekeraar. Uh, ja, werd het, als, werd het als in feite alleen maar spannender en moeizamer. Nou, en je merkt al gewoon de laatste dagen. Ja, ze moesten voor 14 februari komen met de jaarcijfers. De Nederlandse Bank heeft dus een deadline gesteld aan de bank 31 januari. Gisteren om 6 uur willen we duidelijkheid hebben over de kapitaalpositie. Anders zakt de bak door zijn hoeven. Ja, en dat is dus niet gelukt. Nou. En dus heeft de Nederlandse Bank uh, gezegd: uh, einde oefening. En kun je uitleggen aan me wat, wat het betekent dat um, die private oplossing. viel dus uiteindelijk gisteren af. Ja. Um, Gewoonweg omdat de problemen te groot waren. en um, um, ja, CVC te veel risico bij de staat legde. Wat, hoe, hoe zat dat? Ja, dat? Zo klonk het wel uit de mond van minister Dijsselbloem. dat het dus te veel werd geschoven door de private partijen richting de staat. En dat de staat op een gegeven moment gezegd: ja, maar hier trekken wij gewoon een streep. Zij wilden dat risico niet op zich nemen, die ja, private en, Ja, En die wilden dus waarschijnlijk ook te, uh, meer uh, interventies, dus meer kapitaal van de staat in de nee. bank geschoven zien worden. Ja, dan heeft de staat op een gegeven moment gezegd... ja, want hier, dit, dit is niet een oplossing die wij verkiezen... en die willen we ook niet uh, voor ons rekening nemen. Dit is ook niet uit te leggen. Okay. Uh, en dus heeft men uiteindelijk dan gezegd... ja, uh, er is geen oplossing, we komen er niet uit... de bank moet genationaliseerd worden... en vervolgens is men natuurlijk nu al bezig met herstructureren, ze hebben potjes geld apart gezet... Hè? 700 miljoen euro om die vastgoedpoot uh, te isoleren... zodat hij niet meer de andere bankdelen besmet... Ja, en dan moet links en rechts worden geschoven door de ja, overheid, eh, door de obligatiehouders, door de, door de aandeelhouders. En ook dus door de andere grootbanken die dus gaan meebetalen. Want als de bank zomaar zomaar over de kop was gegaan, eh, hadden zij moeten opdraaien voor het deposto-garantiestelsel. Voor het garanderen van spaargeld. Dat hoeven ze nu niet te doen, want de bank blijft gewoon keurig overeind. Is gered door de staat. Maar zeg de, heeft de minister gezegd: ja, Jullie gaan links of rechts om wel meebetalen. De bankenbelasting wordt eh, verhoogd volgend jaar. En jullie betalen met elkaar keurig aan. 1 miljard. Ja. Wat me nog niet helemaal duidelijk is, ik hoor op een gegeven moment de directeur toezicht van de Nederlandse Bank Zijbrand zeggen... we hebben intensief toezicht gehouden op SNS, met name na de kapitaalinjectie van de staat in 2008. Hoe kan het dan dat dit toch gebeurt? Dat er uiteindelijk toch een nationalisatie plaats moet vinden? Hoe is dat zo fout kunnen gaan met die, met die vastgoedportefeuille van SNS? Nee, nou, Je zou kunnen zeggen, dat de kiem van de problemen... de wortel van de problemen ligt natuurlijk al van voor de crisis van 2008. Heel veel banken, of een enkeling na, denk aan Rabobank... zijn redelijk goed door de crisis gezeild. Een aantal banken hadden zwakke plekken. Die werden daarom extra hard geraakt door de financiële crisis. Uh -huh. Met name dan in hun kapitaalbuffers, waaronder SNS. Eh, waaronder ING, heel eventjes. Maar SNS vooral, en toen de, economie, de financiële crisis omsloeg in een vastgoedcrisis, economische crisis, en de vastgoedprijzen, en vastgoedprijzen vastgoedmarkt vastgoedmarkten elkaar donderden in binnen- en buitenland, kwam plotseling die enorme portefeuille die zij hadden verworven in 2006, kort na hun beursgang, die kwam in de problemen. En dat is eigenlijk een bloeder geworden die de hele bank meezoog en meetrok. Dus het probleem van SNS ligt eigenlijk in de overmoed, overmoed of... Hoogmoed, of hoe je het ook wilt noemen, de onvoorzichtigheid om zo'n vastgoedportefeuille aan te kopen in, yes, in 2006. Destijds in 2006, En toen hebben we met elkaar in de Commissie de Wit geconstateerd dat toezicht in die tijd best stukken beter kon. Mm. Dat is ook wel verbeterd met alle aanbevelingen van de Commissie de Wit eh, na de crisis. Maar dit is eigenlijk de, de, de hele zure erfenis van eh, nou ja, tekortschietend toezicht, eh, gemakkelijk denken, eh, financieel overmoed... En ja, dat, dat, dat resulteerde uiteindelijk dan te meer... omdat die crisis maar bleef aanhouden en het vastgoed niet verbeterde. En met al die jaren erbij werd het alleen maar erger. Met een afloop die we nu kennen. Met een afloop die we nu kennen, ja. ja. André Meenema, dankjewel. Wij proberen uiteraard reacties te krijgen op de nationale, nationalisatie van SNS. Benieuwd bijvoorbeeld wat de banken vinden van de bijdrage die mo moeten gaan leveren. De verkeersinformatie is maar eens eventjes, John Bakker. nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Nieuwe Meer, 5 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Badhoevedorp, ook daar 5 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... zorgt voor 7 kilometer bij knooppunt Ridderkerk. De linkerrijstrook is daar dicht... Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppuntplein Polderplein, 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... bij Den Dolder nog 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik wil u nog even meenemen naar Deventer. Want dan staat een moskee die dagelijks een oproep tot gebed wil laten horen. En daar zijn niet alle omwonenden blij mee. Maar Robin Visser is daar vanochtend. De uh, Merkes Moskee heet de moskee hier in Deventer waar het uh, over gaat. Uh, ik weet eigenlijk niet precies wat dat, uh, wat dat in het Nederlands betekent. Misschien weet, weet meneer Wilderman dat. Volgens mij betekent Merkes centrum. Ja, hè? dat heb ik ook ergens zien staan, maar ik twijfelde even. Dus dan zou het in het Nederlands zou het Centrum Moskee ja. heten. Of het Islamitisch Centrum, zeg maar. Islamitisch Centrum. Uh, in, uh, het heet hier uh, wijk 2 in Deventer. Uh, het is een beetje een oud uh, volksbuurtje. Er staat hier ook nog een basisschool, een oud schoolgebouw. Er is hier een snackbar, gewoon een wijkje... zoals je dat in veel plaatsen in Nederland uh, tegenkomt. En deze moskee die staat hier sinds uh, tien jaar. Hè? Ja, bijna tien jaar. Ja. En u bent ook al sinds tien jaar al een bezoeker hier? Ja, ja, ja. ja. Ik, ben, ik uh, ben de laatste drie jaar ik ben hier uh, vrijwillig werken. Aha. Voor gemeente. Ja. Uh, ja. Koffie maken, koffie, thee. Soms uh. hier mensen lunchen. En is dat dan Turkse koffie of gewoon Hollandse... Uh... Uh, Hollandse koffie. <laughs> he, <laughs> Turkse. Uh, Turkse koffie is een beetje moeilijk, hè? Ja. ja. Apart zo kleine... Uh, kleine banken. kopjes ja, en zo, ja, ja. Maar dit, uh, meneer Wilderman heeft net een bekertje gekregen. Nou, proef maar even. Het is gewoon... Uh, ja, het is een lekker bakje zwarte koffie. een slappe Hollandse koffie. <laughs> ja, nou, goed op de vroege ochtend. Wij zijn hier... Uh, meneer Wilderman, Noordien Wilderman, is van... Uh, u heeft een website, hè? He, dat heet moskeewijzer.nl. Dat klopt, uh, ja. U kent veel moskeeën. U bent hier ook al eerder geweest. Ja, dat klopt. Uh, maar het is toch opvallend wat hier in deze gebeurt. Van deze moskee, die wil. Uh, ...dagelijks een oproep voor gebed doen. Ja, en dat heette ja. Azaan, de ja, oproep. Azan. Ja, Azaan, ja, dagelijks. Ja, het ja. gebeurt nu één keer per week, maar dat willen ze eens één keer Is dat uniek, meneer Wilderman, in Nederland? Nee, het is niet uniek. Er zijn, uh, sowieso zijn er door heel Nederland moskeeën waar op vrijdagmiddag de oproep wordt gedaan. Op vrijdagmiddag ja. is dan ook de preek. Dat gebeurt hier ook al? Ja, en uh, je ziet nu hier dat ze het eigenlijk dagelijks willen doen. Er zijn meerdere moskeeën waar dat gebeurt. Onder andere in, uh, in Delft, in uh, Almelo, Apeldoorn, Utrecht dacht ik. Ja. ja. Um, Oké, okay, dus het gebeurt al wel op meerdere plekken. Alleen ik denk wat wel bijzonder is, is dat er nu een soort referendum, een soort peiling in de buurt wordt gehouden. He, want niet alle buurtbewoners hier zijn, uh, zijn aanhanger van de islam. Niet iedereen is hier Turks of, of Islamitisch. Ja, heel, heel veel mensen, niet uh, uh, nee. alleen Turkse mensen worden hier. Ja. En uh, wij normaal willen elke dag uh, die SN, ja. uh, maar is de wij toestemming vragen, ja. de hele buurt. Ja, het wordt nu aan de buurt ja. gevraagd: van wat ja. vinden jullie ervan? Ja, denk ik. Als, de als de meerderheid van de buurt ja. zegt nee, ja. dan gebeurt het niet. Ja, nee. nee. Als de mensen, als de, uh, 51% ja. ja zeggen, dan. Ja. Ja, dus het wordt hier met democratisch besluit, het is een beetje een soort polder islam wordt hier toegepast? Nou, het is mooi dat uh, de moskee uh, in, uh, in gesprek gaat met de buurt. Ja. Even heel grappig, want u heeft een mobiele telefoon in de hand, want even, kijk, vanaf zo'n minaret een oproep uh, ja. doen, dat is natuurlijk, zo gaat het al eeuwen, dat is traditie, maar het kan natuurlijk ook gewoon. Ja, ja. ja. ja. ja je, hebt, uh, je hebt voor de iPhone uh, en <laughs> voor verschillende telefoonmerken natuurlijk, heb je gewoon apps die je dat kunnen doen. Ja, en dan, klink... kan, dan klinkt dat dan zo, hè? Dat kan gewoon via de mobiele telefoon ook doen. Ja, dat klopt, dat kan. Ik moet wel zeggen, we staan hier nou buiten, we horen de vogeltjes om ons heen. Ja? Ja, vogeltjesgeluiden kan je ook via een app doen, maar in het echt klinkt dat natuurlijk duizend keer mooier. Ja, okay. Ik wil wel, ja. Nou. ja. Als de democratie hier. Ja. dan ook je ook een beetje kregen van ja. democratie. Ja, nou goed, we wachten het democratische besluit van uh, de be omwonenden hier in wijk 2 in Deventer uh, af. Hartelijk dank, heren. Alsjeblieft. Fijne dag. Groeten uit Deventer. Dag. Zelfsjeblieft. Dag, meneer. De groeten terug. Uit Hilversum. Mark Hop en Visser vanuit Deventer. En voor de volledigheid vermelden we nog even... dat het gemeentebestuur van Deventer niet bereikbaar was voor commentaar. Want we hebben natuurlijk wel ons best gedaan... om ze ook in de uitzending te krijgen. Maar helaas, dat is niet gelukt. We gaan eens even kijken hoe de beurzen ervoor staan... na het... Uh... Grote nieuws dat SNS Real genationaliseerd is door de Nederlandse staat. Merel Stikkelorum staat voor het scherm. Merel, wat zie je? Nou ja, een licht lichthoge opening voor de Ajax, 0,3 procent. Maar dat is helemaal geen reactie op SNS Real. SNS Real zit niet eens... In die uh, index van de 25 belangrijkste fondsen. Zit in de index van de, of zat in de index, moeten we zeggen, nu van de middelgrote fondsen. Uh, wordt nu uh, dus genationaliseerd. Dus ook geen koers van SNS-reaal. Uh, aandeelhouders kan je zeggen dat die over het algemeen natuurlijk niet blij zijn. als uh, een bedrijf genationaliseerd wordt. Want dan zijn ze in één klap uh, hun stukken uh, kwijt tegen een prijs waar ze waarschijnlijk niet zo blij mee zullen zijn. Um, maar aan de andere kant, SNS Real is zo'n geïsoleerd geval... Dat, uh, dat daar verder geen reactie op is. Ook nog van belang om te melden is dat houders van achtergestelde leningen... die zijn ook op de beurs genoteerd van in SNS Real, dat zijn leningen met een hoog risico waar ook een hele hoge rente op zat... van uh, tot wel 11 procent. Ook zij zijn hun stukken kwijt, ook die worden onteigend... Um, tegen natuurlijk wel een bepaalde vergoeding. Um, dus... Uh, althans, dat is nog onduidelijk hoe dat verder zou gaan. Mm -hmm. um, um, maar die zijn dus ook hun stukken kwijt, net zoals de aandeelhouders in SNS. Goed, maar het algemene beeld is, Merel? Uh, ja, een, een lichthoge opening, uh, geen bijzonderheden verder... en ook dus geen reactie op SNS Reaal, omdat dat echt een geval apart is. Goed. Dank je wel, Merel Stikkel lorem. voor het beursscherm. Verderop hier op de redactie staat zij. Uh, straks praat ik nog even door met André Meijnen, mijn economie-redacteur. Die bekijkt alle reacties en uh, inhoudelijk ga ik uiteraard ook nog met hem door. Want we hebben nog wel wat vragen. Bijvoorbeeld over hoeveel spaargeld er uiteindelijk nou weggelekt is bij SNS. Straks meer. Staatssecretaris Mansveld en minister Schultz van Infrastructuur... werden gisteren in de Tweede Kamer flink aan de tand gevoeld. Heeft u het gehoord? Over het achterhouden van een kritisch rapport over ProRail. Daarbij ging het vooral om de procedurele fouten die er zijn gemaakt... en dat ambtenaren het verzoek om het rapport vrij te geven niet hebben uitgevoerd. Maar wat een beetje op de achtergrond is, geraakt zijn de gevolgen van dat bewuste rapport... De inhoud dus, het rapport over ProRail. Daar praat ik over met Wijnand Veneman... als onderzoeker verbonden aan de TU Delft, onderzoeker openbaar vervoer. Meneer Veneman, goedemorgen weer. Goedemorgen. Eerst nog eens even over de inhoud van dat rapport. Um, dat ging over de aanbesteding, dat dat goedkoop gedaan werd. Kunt u uitleggen wat de kritiek was? Nou ja, Prodel is een aantal jaren geleden overgegaan naar een andere manier van aanbesteden. Als je even kijkt naar de vergelijking met je schilder. Vroeger dan werd er gewoon afgesproken tussen Prodel en de onderhouders. Dit moet je doen, jaarlijks. En het nieuwe contract is, beste bedrijven, jullie, we gaan het spoor onderhouden. En wij willen niet dat er veel storingen zijn. We willen nou, specifieke prestaties. Als je de relatie wil echt met het schilderen, hebben we geen rot. We willen geen lekkage. We willen gewoon dat je de boel op orde houdt. ...dat de idee was dat die, uh, die bedrijven dan efficiënter zouden kunnen doen... ...en de eerste aanbestedingen leidden daar ook tot inderdaad uh, prijsverlagingen zo'n 80% van de eerdere prijzen, dus dat was allemaal, uh, allemaal mooi. Mm -hmm. um, alleen toen kwam de aanbesteding voor Engeland, het, het spoor rondom Amersfoort zeg maar... Uh, ...een tijdje geleden en daar in één keer werden prijzen geboden... ...die een vijfde waren van de originele prijzen. Dus niet, niet een vijfde minder, maar echt gewoon een vijfde. Dus mm -hmm. 20%... Ja, toen gingen er uh, her en der wat, uh, wat alarmbellen af. Van, ja, zo goedkoop, dat zou haast niet meer kunnen. Dat de kwaliteit zou daar wel uh, moeten gaan leiden. Ja. Toen, is dat rapport, toen is dus de vraag gekomen van, uh, aan de inspectie. Die heeft dat rapport geschreven. Ga eens met de sector praten en ga eens kijken wat er aan de hand is. En dan zeiden vele mensen in de sector ja dat soort bedragen dat gaat niet goed. Uh, dus misschien moeten we daar eens wat anders doen. Prodel heeft dat toen geprobeerd. Uh, heeft hem geprobeerd om inderdaad uh, op een andere manier dat aan te besteden. Maar ook daar kwamen weer uh, die hele lage bedragen uit. En dat, uh, ze hebben dus nog niet ontdekt hoe ze nou kunnen zorgen... dat die kwaliteit toch op orde blijft. Ja, want, want zou het gevaar inderdaad bestaan dat dat tot uh, problemen leidt... als je het spoor zo goedkoop onderhoudt? De, de conclusie is of vroeger kreeg de sector veel te veel geld. Veel, veel veel geld. Ja, ja, ja, ja. Geld. ja. Zo kun je het of, ook zien natuurlijk. Of, uh, of uh, er zijn nu partijen echt onder de prijs aan het duiken. Uh, ja, en dat is... Uh, uh, als je gaat kijken naar 20%, dat is wel zo'n groot verschil. Daar zit dat risico natuurlijk uh, in. Als je natuurlijk efficiënter gaat doen, uh, nou, dan is altijd de vraag in hoeverre... Als je je huis goedkoper laat schilderen. Want het is altijd spannend of je iemand krijgt die het wel kan en slim kan voor een lagere prijs. Mm -hmm of iemand die het echt niet kan en uh, die gewoon goedkoop is... omdat hij een beetje een extra laagje verf bovenal overheen smeert. Nou, de, die vraag is hoe je dat op orde krijgt, uh, dat speelt hier dus ook. Uh, ja, Maar als het dan zo'n enorm verschil is, en dat weet ProRail trouwens ook... en dat weten de aannemers ook, uh, ja, dan moet je echt gaan kijken van... Zorgen we, hoe gaan we ervoor zorgen dat de kwaliteit echt op orde blijft? Ja. Is het u duidelijk waarom die ambtenaren dit nou hebben achtergehouden, dit rapport? Nou, er zit wel een soort logica in, maar, uh, dus, uh, op, want dat rapport werd achtergehouden op het moment dat die eerste aanbesteding mislukt was... en Prodel weer in gesprek uh, kwam met die, met die aannemers... om te zeggen, nou, we gaan het anders doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk politiek gezien uh, absoluut een no-no... en hebben ze dus in die zin wel een fout gemaakt. Uh, als de minister zegt, dit rapport moet naar de Kamer... dan kan je nog zo'n goede reden verzinnen om het niet naar de Kamer te sturen... maar die is nooit goed genoeg. Het moet gewoon naar de Kamer. Mm -hmm. Die aanbesteding op deze manier, werkt dat wat u betreft? Wat is uw oordeel daarover? Nou, er zit wel een, een goede logica achter en op zich uh, mag je als belastingbetaler ook van ProDuel wel vragen dat ze uh, voor jou op de centen letten. Mm, uh, maar wel verantwoord. Maar wel verantwoord. En daar is dat is nu een zoektocht die gaande is um, tussen de sector en, en ProRail. En uh, hoe die samen toch die kwaliteit kunnen borgen. Um, ja, en die zoektocht is nog niet af. Uh, dus uh, of dat gaat werken. Nou, op, in, in, grote, in grote lijnen denk ik dat het een logische keuze is. En niet uh, als je weer de lijn met het huis vergelijkt. Niet meer zeggen van weet je, haal het raam er maar uit, zet er maar een nieuw raam in. Want het kon nog wel eens uh, gaan zijn dat het uh, eventueel gaat rotten. Dus meer. De schilder zelf laten zoeken wat zijn de zwakke plekken en smeer daar extra op en zorg dat het in die zin uh, beter onderhouden wordt. Uh, maar de goede balans is denk ik nog niet gevonden in uh, zorgen dat dat kwalitatief goed gebeurt en voor een... Uh, een uh concurrerende prijs. Kijk eens aan. Genuanceerd oordeel van Wijnand Veneman. Onderzoeker bij de TU Delft. Onderzoeker Openbaar Vervoer. Dank u wel weer. Nog even terug naar SNS. Uiteraard laten we daar de uitzending maar mee beëindigen. Want um, André Meijnenma, er zijn zoveel vragen te stellen hè, over die nationalisatie van, uh, van SNS. Waarom het opeens gebeurde. Je zei al uh, hoe langer het duurde. Hoe eigenlijk logischer het was dat er een nationalisatie aankwam. Want er was veel onrust. Hè? Is, is het jouw... Duidelijk of er ook veel bijvoorbeeld veel spaargeld uh, is weggelekt bij de bank. Nou ja, Jan Seybrand, de, de toezichthouder van de Nederlandse Bank, heeft ook aangegeven vanmorgen in de persconferentie dat er op sommige dagen wel een half tot 1 miljard euro spaargeld weglekte uit de bank. Dat hielden ze zo nauwkeurig in de gaten? Ja, dat werd er gewoon op, op uurbasis bijna gemonitord, zowel bij SNS als bij de Nederlandse Bank. Omdat maar, ze wisten dat dat kon gaan gebeuren. Ja, want ja. een, een bank wil je niet hebben. Er waren allerlei berichten waardoor mensen onzeker worden en denken van, oef, kan ik nog bij, bij die bank blijven, moet ik nu wat gaan doen. Uh, Straks kan ik niet meer pinnen, kan ik maar, niet meer bij mijn geld. Uh, het is geen bankrun geworden, maar op sommige dagen ging er wel wat meer geld de deur uit, zeg maar, uh, richting andere banken of opgenomen dan op normale dagen. En ja, uh, ik bedoel, er zijn 1,6 miljoen spaarrekeningen daarbij, SNS, 36 miljard aan spaargeld, daar zijn heel wat miljarden de voorbije weken, maanden, zachtjes weggelekt. Wat betekent de nationalisatie voor uh, mensen die klant zijn bij SNS... voor mensen die een verzekering, een hypotheek, spaargeld hebben bij ja, de bank? Nou gelukkig nu niks, omdat dus de bank niet failliet is gegaan en vervolgens paniek uitbrak... en mensen in lange rijen voor de bank stonden en er niet meer bij konden. Wat je nu krijgt is dus de bank uh, wordt uh, gered in een veilige haven geloodst door de staat. Mm -hmm. Alles gaat gewoon door. Uh, dat wil zeggen dat mensen kunnen gewoon pinnen, kunnen gewoon naar de bank toe... kunnen gewoon uh, geld opnemen, kunnen gewoon betalingen verrichten... kunnen gewoon, uh, nou ja, blijven gewoon verzekerd... een hypotheek hebben en een spaarrekening en dergelijke meer. Dus zo bezien, aan de buitenkant is er helemaal niks veranderd. Alleen de eigenaar van de bank is een andere geworden, namelijk de staat. Goed, maar dat blijf je ook niet zien. Ik denk dat het logo hetzelfde blijft. Hè? Ja, dat zal, ja, dat hangt af van wat de staat ermee gaat doen. En dat er nu eigenaar komt. Ja, ja. Ja. Nee, er verandert helemaal niks. Helemaal de Goed. André Meijnerma, bedankt voor de hele ochtend uh, het bijpraten over de nationalisatie van SNS. Ja, we hebben dus vanochtend een bank gekocht. Genationaliseerd. Sven Kokkelman. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je ermee doen met die bank? Van alles en nog wat. De politiek buigt zich nu ook over die uh, brief uh, van uh, Dijsselbloem. En, uh, en natuurlijk over de berichten uit die persconferentie van zojuist. Uh, ze zijn allemaal aan het studeren. Mm -hmm. uh, telefoons staan voor een deel uit, maar voor een deel ook aan. Dus uh, we hopen zo meteen de goed. eerste politieke reacties te krijgen. En uh, de vraag is natuurlijk ook hoe er in Europa wordt gereageerd. Want Jeroen Dijsselbloem is natuurlijk ook nog voorzitter van die eurogroep. En hij heeft aangekondigd dat we 0,6% buiten de euronorm gaan vallen. <coughs> ook daar gaan we proberen over te praten. Nou ja... Uh, en alle reacties uh, op deze nationalisatie die we binnenkrijgen. En nog veel meer. Maar dat hoort u dan zometeen wel. We gaan weer luisteren. Zo is het. En eerst naar Jan van der Putten over Real. Ja. Radio 1. Het NOS-journaal. Nog even een paar hoofdpunten op een rijtje. De noodleider, de bank en verzekeraar SNS Reaal is dus genationaliseerd. Volgens minister Dijsselbloem had hij geen andere keus. Gesprekken met private investeerders over redding leverden onvoldoende zekerheden op. Omdat het Nederlandse financiële stelsel en de economie instabiel dreigt te worden... is SNS nu volledig door de staat overgenomen. En dat kost de staat 3,7 miljard euro. Volgens Dijsselbloem is het spaargeld van de SNS-klanten veilig. Kort ander nieuws. De waardering voor de democratie in Nederland is iets gegroeid... Vorig jaar was 79 procent van de stemgerechtigden tamelijk tot zeer tevreden over het functioneren van de democratie. In 2010 was het nog 75 procent, blijkt uit onderzoek. En in de Amerikaanse staat Alabama wordt nog steeds een jongen van vijf in een bunker gegijzeld. De dader is een man van 65 die die kleuter woensdag ontvoerde uit een schoolbus nadat hij de chauffeur daarvan had doodgeschoten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen bij Bad Hoeven Dorp, 3 kilometer. 4 kilometer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein. Polderplein, 5 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. En na een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 3 kilometer. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. SNS-real is dus volledig genationaliseerd. De redding gaat de belastingbetaler toch geld kosten. U hoort in deze uitzending de reacties. Hopelijk vanuit Den Haag, waar de fracties op dit moment uh, zich buigen... over de brief van Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën. Het wachten is dus op de eerste reacties uit Den Haag, ook uit Brussel. Want Nederland dreigt uit de EMU-norm te lopen. 0,6 procent heeft de minister van Financiën vanochtend aangekondigd. Wat zijn de consequenties? Dat en nog veel meer. Het is uh, drie minuten over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Breda. Waar ambitieuze militairen... Terug de schoolbanken ingaan. U kunt met ons mee twitteren als u wilt. Hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt... op Nederland.karo.nl. De nationalisatie dus van SNS Reaal... komt volledig in handen van de Nederlandse staat. Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het hier een paar weken geleden over. Uh, en toen zei u, ik zie het al aankomen, is dit wat u had verwacht? Ja, uiteindelijk uh, valt het me wel een beetje tegen. Ik, ik had nog de hoop dat er een oplossing zou komen met uh, private partijen... dat dus uh, geld van durven investeerders in zou gaan. Het heeft niet zo mogen zijn. Uh, blijkbaar was het gat uh, groter en dieper en duisterder... dan wij uh, bij de vastgoedpad dan hadden durven vermoeden. Ja. ja, en uh, daar wilden wij niet op instappen. En dat nee. is denk ik toen aan van het verhaal. Een paar dingen vallen op, uh, daar is het volgend ja. op deze zender ook over gegaan. Bijvoorbeeld dat de andere banken alles bij elkaar een heffing krijgen van 1 miljard. Onder ja. het argument dat als de bank SNS Reaal failliet zou zijn gegaan... die banken ook veel geld kwijt zouden zijn geweest. Is dat een verstandige beslissing eigenlijk in deze tijd? Ik vind dit een hele politieke beslissing. Uh, Dijsselbloem moet natuurlijk heel slecht nieuws verkopen... namelijk dat er weer een paar miljard staatsgeld in een... Uh, in een bank gaat, niet eens echt een commerciële bank. SNS is altijd uh, aanvankelijk begonnen. Zijn routes waren uh, stichtingen, spaarbanken, uh, de nut van de algemene medewerkers. Uh, arbeiders zijn naar de beurs gegaan en de beursavontuur heeft tot dit de geleid. Maar ik snap dus niet waarom <coughs> andere banken daarmee moeten betalen. Want uh, iedereen heeft erbij gezeten dat SNS Property Finance heeft uh, op, opgekocht door, de, door SNS. Uh, we hebben gezien dat er grote verlies waren in de vastgeporttefeuille. Yeah. Die hebben andere banken niet veroorzaakt. Dat heeft SNS zelf gedaan. Yeah. Dan moet je dus, als je een principiële oplossing uitvoert... de houders van obligaties van SNS aanspreken... En niet de andere banken die er niks aan konden doen en een beter beleid hebben gevoerd, namelijk minder risicovolle activiteiten. Nee, want als we even een stap verder kijken naar alleen de ingreep van de Nederlandse staat bij SNS Reaal ja. en we kijken naar die andere banken. Ik hoor uit die bankenwereld alleen maar, wij moeten het voldoen aan steeds strengere eisen. Banken zitten meer op hun geld dan vroeger, verlenen steeds minder ja. krediet, slecht voor de economie. Al die dingen. Is dit dan ook niet, laten we zeggen, in de tweede tranche een hele um, vervelende maatregel ook voor de economische groei op termijn? De secundaire effecten, in de zin dat de banken nog minder krediet kunnen geven... nog minder flexibel zullen zijn. Ja, dat is heel duidelijk. Dit heeft wel de, degelijk de negatieve gevolgen. En wijsbloem afgewogen hebben dat hij de obligatiehouders had mee moeten laten betalen. Dat dat ook de banken geraakt in hoger, hogere rente eisen. Maar dat was wel de meest eerlijke oplossing geweest. Die schuift er nu voor zich uit. En hij kiest voor op de korte termijn het proberen beter uit te springen. Maar deze beslissing gaat als een boomerang bij de Nederlandse banken terugkomen. Is het dan wel een verstandige nou, beslissing? Ik vind van niet. Ik vind uh, het verlies zat de SNS. De staat grijpt in, nationaliseert. Uh, dan moet je in zo'n debakel niet andere banken... Hè, zoals de Raalbank, die juist altijd een heel voorzichtig beleid voert... en ook de NG en de uh, die hebben ook geprobeerd hun uh, kredietportfuis te saneren... Uh, de zaak te herstructureren. En die krijgen nu als een extraatje nog een keer een heffing over zich heen... Van een miljard, omdat een andere bank die er een rapportje van heeft gemaakt, om maar even normale taal te zeggen, om die, om die schade mee te helpen betalen. Wat zullen de consequenties daarvan zijn? De consequenties zijn dat banken, we moeten over niet overdrijven, het is, het is een miljard, het lijkt veel, maar het is niet heel dramatisch. Uh, die moeten dat ophoesten en dat betekent dat hun kapitaalbuffers minder zullen worden. En daardoor ook uh, hun vermogen om nieuwe kredieten te kunnen uitzetten. Dus dit gaat een beetje drukken op de economische groei. Ja, die was er al niet. Nee, dus dan wordt dat beetje, groeit nog minder een beetje. Dat is uh, ja Nederlandse economie gaat al slecht mede door onze vastgoedavonturen. En dit is nog een keer een zetje, en zetje dus de verkeerde kant uit. Ja, En dan kijken we ook meteen naar het EMU-saldo. Dat is die, 0, of die 3% ja. maximaal begrotingstekort die we van Brussel mogen hebben. Ja. De minister van Financiën heeft aangekondigd... vanochtend op die persconferentie... dat we daar 0,6% buiten vallen. Met andere woorden, ja. we voldoen dus in 2013... ook al in afwachting van die CPB-cijfers in het voorjaar... waar we nog met z'n op zaten te wachten... die erop ook ja. al niet super rooskleurig uit zouden zien... Voldoen we in ieder geval dus ja. zeker niet meer aan die EMU-norm? Ja, dat lijkt me nog in het geheel niets erger. Uh, Nederlandse economie heeft op zich voldoende herstelkracht om, om dat al recht te werken. En ik hoop echt dat we niet vanwege deze beslissing om SNS nu te nationaliseren. er toe over moeten gaan om op korte termijn. Uh, in een soort paniekreactie nog een extra bezuiniging door te voeren. Want dat, uh, dat is echt niet noodzakelijk. En Brussel zal ons heus wel vergeven dat we iets pietje over die grens heen gaan. Uh, zeker in vergelijking met andere landen in het uh, zuiden van Nederland uh, staan we nog heel goed voor. Ik zou het echt een overdreven reactie vinden om Nederland nu dus uh, gedwongen extra bezuiniging op te leggen. En waar ik bang voor ben is dat dit kabinet vanuit een soort zelfkastrijding uh, erg wil voorkomen en vast al zelf gaat bezuinigen. Ja. Lijkt mij op dit moment gelet op de economische situatie, gelet op de fragiele toestand van de Nederlandse economie. Geen gewenste beleidsontwikkeling. Nee, maar dat zegt u nu al vrij makkelijk, maar daar is het hele kabinetsbeleid voorlopig op gebaseerd. Ja, en uh, uh, er, is, er is vanuit de academische wereld en ook vanuit de andere uh, adviserende instellingen. Uh, stelig kritiek op Nederland, onder andere het IMF. Uh, IMF wijst erop dat Nederland en Duitsland uh, een veel te krap beleid voeren. Uh, Nederland heeft een overschot op de lopende rekening van 10% van het nationaal inkomen. We hebben dus een spaaroverschot. Nederland spaart te veel. En als je nu nog meer gaat besparen als overheid, uh, dan krijgen we nog meer vragen uitval, nog minder consumentenbestedingen. Ja. Nog minder consumentenvertrouwen. Ja. En verder daar dan de huizenprijzen. Maar goed, dan gaan we nog even een stap verder. Um, ja? uh, iets verder weg bij het, bij het actuele nieuws van vandaag. Maar Jeroen Dijsselbloem is natuurlijk ook voorzitter van die Eurogroep en moet ja. daar die 3% mede uh, samen met Olly Reen, de supercommissaris ja. in Europa, bewaken. Ja. Dat is een vrij vervelende start als je zelf in je eigen land al uh, op het tekort zit. Uh, ja, maar hij heeft daar wel een goede uitleg bij. Namelijk dat hij nog een, een restant had van de kredietcrisis... wat nu opgelost moest worden. Uh, zeer duidelijk een incidenteel ongelukje. En uh, dan moet hij maar even de rug recht houden... en dat slechte nieuws in Brussel gaan brengen. En, en dus ook uitleggen dat niemand gehouden is tot het onmogelijke. Ja, Met andere woorden, uw oproep aan Den Haag is niet extra bezuinigen, want dan maak je de economie helemaal stuk. Dan nog even ja. naar het nieuws van vandaag. De top van SNS Reaal heeft dus per direct zijn functie neergelegd. Ja. G is, zou dat vrijwillig zijn gegaan, denkt u? Nou, de vraag is een beantwoorde. Uh, de, de positie van de top van SNS was natuurlijk al deze debakels volstrekt onhoudbaar geworden en er is geen andere keuze. En dan zeggen we voor de goede orde, om nog wat te zalven. Uh, ze hebben ontslag, hun ontslag aangeboden. Ja. Ja. Uh, dat is natuurlijk een, een beslissing die volstrekt onvrijwillig is geweest. En de nieuwe heren Van Olven en Oostendorp, die vervangen de ja. huidige CEO en CFO van SNS-Reaal. Ook de voorzitter van de ja. Raad van Commissarissen, de heer Zwartendijk, heeft zijn functie aangeboden. Um, zijn dat allemaal heren die de zaak kunnen redden? Nou, ik ken ze. Ik, ik ken van Olven en Oostendorp uh, zijn zeer ervaren bankiers. Uh, uh, van Olven en, en, en hebben een route in de zekerheidssector en de bankaire sector. Uh, het lijkt mij dat deze heren. Uh, wel degelijk het varkentje kunnen wassen en goed in staat zullen zijn... Uh, de rokende puinhopen van sms property finance op te ruimen. Ja. De bank die draait gewoon, het grote probleem bij de bank en de verzekeraar is... Ja. dat zij de klanten die ze hebben vast moeten houden. Want dat wordt natuurlijk het volgende risico voor de, voor de bank. Juist. Goed, resumerend. Uh, u zegt uh, die 1 miljard die de banken moeten meebetalen via die speciale heffing. Uh, dat is niet de verstandigste beslissing. Uh, nee. De beslissing om de bank te nationaliseren, dat komt dan uh, waarschijnlijk niet anders. Uh, en tegelijkertijd anders. moeten we, omdat we buiten dat EMU-bedrag uh, vallen... 0,6% extra buiten die EMU-norm niet extra gaan bezuinigen. Het is helemaal correct. Ja, wijn. Hoogleraar Corporate Finance. Ik dank u zeer. Gaan we naar Den Haag, dames en heren. Peter Blok staat daar, NMS collega. Want de vraag is natuurlijk ook hoe de aandeelhouders gaan reageren. Jan Maarten Slachter is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse effectenbezitters en die staat bij hem. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij is uh, natuurlijk uh, totaal niet blij, want ja, de aandeelhouders zijn nu hun geld kwijt. Jan Maarten Slachter. Ja, wat uh, vindt u van deze nationalisatie? Ik vind het verbijsterend. Het is voor het eerst sinds de Russische staatsspoorwegen dat Nederlandse beleggers alles kwijtraken. En daar hebben we ernstige vragen bij. Wat moet er gebeuren? Wij gaan twee, uh, procedures, twee juridische procedures gaan we, gaan we onderzoeken. In de eerste plaats de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren bij SNS sinds de beursgang. In de tweede plaats zullen we uh, het optreden van de minister onder de interventiewet uh, zullen we kijken of we dat ook kunnen laten toetsen bij, uh, bij de rechter. Om te kijken of dit wel nodig was vandaag en of het ook proportioneel is geweest. Ja, maar moet u niet gewoon naar uw geld fluiten? Dat is wat de minister zegt. Dat is een hele vergaande ingreep. Daar hoort bij als de, de, de staat in een democratisch land... Ge, uh, spullen over, afpakt van, van burgers... dat je dat kunt laten toetsen door, door een rechter. Ja, dus u stapt naar de rechter in de hoop nog iets terug te krijgen? Ik wil in ieder geval dat een rechter een oordeel velt over wat hier is gebeurd uh, vandaag. Uh, en waar dat toe leidt, dat is dan de volgende vraag. Ja, Wat denkt u? Want uh, kunt u de aandeelhouders echt blij maken straks? Blij is denk ik eh, niet het woord dat hierop van toepassing is. Het is wel eh, het belang en het recht van aandeelhouders... dat een eh, onafhankelijke rechter kijkt naar dit zeer verga vergaande ingrijpen van de, van, de, van de overheid. Dank u wel. Peter Blok was dat, samen met Jan Maarten Slachter... de voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. De vraag is ook hoe er vanuit de politieke partijen in Den Haag wordt gereageerd. Contact nu met de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Henk Nijboer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dit? Uh, de minister heeft aangegeven dat, uh, dat de commissie Financiën is geïnformeerd uh, in een eerder stadium. Dus alle uh, financieel woordvoerders uh, zijn op de hoogte uh, gebracht van de problemen bij SNS Bank. Wanneer wist u dit? Uh, nou, ik, heb, uh, ik, ik ga u niet precies alle data uh, doorgeven, maar de minister heeft... Uh, we hebben een commissie de wit gehad uh, als Tweede Kamer, een enquêtecommissie. Die heeft toen aangegeven dat de Kamer moet beter betrokken worden. En dat is uh, in dit geval gebeurd. Juist, maar uh, de beslissing is gisteravond genomen, heb ik begrepen. Bent u dan in een eerder stadium nog dan gisteravond op de hoogte gesteld of was dat gisteravond? Ja, de Kamer is in, uh, in de afgelopen periode uh, vrij intensief uh, door de minister uh, geïnformeerd en uh, wat mij betreft een voldoende maat. Dan uw inhoudelijke reactie op deze beslissing. Uh, kon het niet anders? Is dit de goede beslissing? Nou, het is natuurlijk een ontzettend uh, vervelende beslissing... en ontzettend, uh, ja, eigenlijk uh, mag dit nooit uh, gebeuren. Uh, maar in het belang van de spaarders, denk ik dat dit uh, de, ja, de, een beslissing is... en ook voor de financiële stabiliteit van Nederland uh, die noodzakelijk is. Dus het kon niet anders? Het kon niet anders, nee. En dit is ook echt het uiterste... Wat je wil doen, je wil eigenlijk alles, en de minister heeft het ook aangegeven vanochtend voorkomen dat je als staat weer een bank moet redden. Maar uh, wat nog erger is, is als het zwaar dat voor mensen niet veilig is. Uh, dus uh, zullen we dit moeten doen. Wat ik goed vind, is dat ook private partijen, dus aandeelhouders, obligatiehouders... en ook de bankaire sector maximaal bijdraagt. Zodat de bijdrage van de belastingbetaler zo klein mogelijk is. Maar het, is natuurlijk, uh, het mag nooit meer gebeuren. En er moet dus ook nog heel veel veranderen in de financiële sector... om dit in de toekomst te voorkomen. Ja, maar dat zegt u nu, maar net hadden wij contact met... Jou. Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance, die vindt het helemaal geen goed idee om die banken uh, uh, 1 miljard uh, extra heffing op te leggen. Want hij zegt, daarmee breng je de kleine prille economische groei die we misschien in, vanaf 2014 weer zouden hebben uh, in gevaar. Ja, dat is natuurlijk altijd een afweging. Kijk, als de bank failliet was gegaan, hadden de banken voor, uh, voor uh, miljarden uh, aan de lat gestaan. Want de spaargelden zijn bij ons uh, gegarandeerd. Uh, nou, en dat is, uh, dat is inderdaad niet uh, te dragen. En tegelijkertijd is uh, voor de Belastingbetaler natuurlijk ook uh, een hard gelach. En moet je daar een evenwicht in vinden. En dat is uh, denk ik gevonden. Ja, 3,7 miljard. Daarmee vallen we buiten de EMU-norm. 0,6 extra, dus dat betekent dat het begrotingstekort op 3,6 procent terechtkomt. Moet er dan, want we moeten officieel van Brussel binnen die 3 norm blijven, moet er dit jaar extra worden bezuinigd? Ja, ik ben nu enkele maanden financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. En de ene keer uh, hoor ik de vraag: van, uh, moeten er niet extra worden bezuinigd? De andere keer, toen hadden we een 3 g peiling frequenties, kwam de 4 miljard extra binnen. Zei iedereen: gaan we extra uitgeven? En wij gaan echt, uh, krijgen echt pas uh, begin maart eind februari de cijfers uh, zoals ze ervoor staan. Daar ga ik niet op vooruit lopen. Meneer Nijboer, moet ik u echt corrigeren: de minister van Financiën heeft vanaf een tijdens zijn persconferentie gezegd dat wij 0,6% buiten de ja, EMU-norm zullen vallen. Dus u hoeft niet te wachten op cijfers. We, het, het is nu een feit dat we dit jaar, 2013, niet binnen die 3 norm blijven. de minister van Financiën heeft uh, aangegeven wat het effectief van is. Dat is 0,6%, maar het totaal effect van alle, alle mee- en tegenwallers... krijgen we pas in de eerste week van maart of eind februari. Ik en heb... de minister heeft ook aangegeven dat hij dan pas uh, aangeeft wat hij daarmee gaat doen. En dat is ook verstandig. Dat doen we ook altijd in Nederland. Hebben we hebben vaste momenten waarop we dat weten. Ja. En dat is, uh, dat is niet het moment nu tussendoor. Nou, hij heeft geconstateerd dat we dit jaar 0,6% buiten de EMU-norm zullen vallen. Nee, hij heeft ge geconstateerd heeft geconstateerd dat deze ingreep 0,6% kost. En dat klopt. Dus het is 0,6%, 4 miljard of 3,7 miljard uh, van het belastingbetaler die er keer bij moet. En dat, dat, is, dat is wat klopt. Maar het totaal of het onder of uh, boven de 3% procent komt, heeft de minister geen uitspraak over gedaan. Kan die ook niet doen. Want de raming komt pas in het uh, in eind februari, begint maart. Goed. Dus de, voor de Partij van de Arbeid is die kwestie nog niet aan de orde. U zegt de minister heeft gedaan wat hij moest doen, hij kon niet anders. En ook die extra heffing voor de banken van 1 miljard, die vindt u volkomen terecht. Aandeelhouders, obligatiehouders, die moesten en pas het eerst bloeden. Het was het allerlaatste publiek ja. en het is helaas weer noodzakelijk gebleven. Goed, meneer Nijboer, Kamerlid voor de Partij voor de Arbeid, partijgenoot van de minister van Financiën. Dus ik dank u zeer. Door nu naar Arnold Merkies, die is van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Net zo, um, uh, laten we zeggen, tevreden als uh, uw collega Nijboer van de Partij van de Arbeid? Um, ja, ik heb niet helemaal het begin meegemaakt van wat hij heeft gezegd, maar um, uh, hij heeft neem ik aan gesteund. Um, ik uh, ben ook blij dat er voor de optie van een nationalisatie is uh, gekozen. Uh, er werd natuurlijk eerst ook gesproken over een andere partij, of uh, over CDC. Uh, dan zou je alleen maar als staat de verliezen uh, voor je neus krijgen en uh, ja, de private partij de winsten. Uh, daar zouden we geen voorstander van zijn. De banken moeten een miljard meebetalen. Ik zei net ook al tegen uw collega uh, dat Jaap Koelenwijn, hoogleraar Corporate Finance, zegt dat hij dat eigenlijk een onverstandig idee vindt. Omdat banken uh, die toch al op hun geld moeten passen en weinig krediet verstrekken, dan nog beter op hun centen zullen passen. En dat dat de prille en hele kleine economische groei verder gaat remmen. Ja, kijk, alles uh, depositogarantiestelsel, de als uh, ze vanuit dat hadden moeten betalen voor SNS... Dan was dat veel meer geweest. Dan spreek je al, uh, het gaat om 32 miljard aan spaargeld. Maar dat zou dan uiteindelijk uh, zo'n 5 miljard kosten voor de andere banken. Uh, je maakt een depositogarantiestelsel uh, ervan uitgaan dat je dat bedrag ook kunt betalen. Dus uh, je kunt ervan uitgaan dat ze 5 miljard ook zouden kunnen betalen. En dit is maar 1 miljard. Juist. Dus uh, uw conclusie is, het kon niet anders. En dit is de goede maatregel. Ja, nou, um, daarbij wel de kanttekening zettend dat ten eerste, um, uh, natuurlijk, hoe heeft het zover kunnen komen... dat geeft aan dat er nog echt van alles mis is in de, uh, in de financiële sector. Um, want er wordt wel eens gesproken van... we hebben nu alles op orde, we doen toch zoveel. Dat blijkt dus uh, niet het geval te zijn. Ja. En verder uh, kun je natuurlijk ook afvragen... Um, de obligatiehouders. Uh, het gaat nu alleen over de achtergestelde obligatiehouders... die moeten betalen... Maar de bestaande obligatiehouders hoeven niet mee te betalen. Uh, daar ga ik toch wel vragen over stellen. Daar heb ik vorige week ook vragen over gesteld. Um, uh, wat de minister daarvan vindt. En hij is er voor de toekomst, is hij daar uh, voorstander van. En uh, daar zou je ook kunnen afvragen van... zouden nu niet de bestaande obligatiehouders ook mee moeten betalen aan de redding. Is daar een wettelijke grondslag voor? Want hij kan de achtergestelde obligatiehouders laten meebetalen, begrijp ik vanochtend. Vanwege die, uh, een, laten we zeggen, crisiswet. Nou, ik heb expliciet dat gevraagd uh, in het, uh, of, sorry, in het uh, overleg in het uh, AO-BankenUnie. Um, of, of hij ook de bestaande obligatiehouders uh, zou kunnen laten meebetalen op basis van de interventiewet. En dat ging dan om een zinnetje in die in die tekst staat, dat ze heet uh, vermogensbestanddelen. En daar voelde ik, heeft dat ook betrekking op de obligaties. En daar heeft hij bevestigend op geantwoord. Daarom dat het me ook verbaasde dat de Nederlandse bank dat later weer tegensprak. Ja, wie heeft er dan gelijk? Ja, nou ja, goed, ik ga ervan uit dat uh, de minister ons juist informeert. En dus dat het mogelijk is uh, op basis van de interventiewet uh, dat wel te doen. Maar uiteraard ja. zal ik hem daar nog over bevragen. Maar u bent Kamerlid, u kunt lezen, neem ik aan. Uh, dus u kunt ook een wet zelf lezen, toch? En u bent financieel woordvoerder, dus ik neem aan dat u die interventiewet ook kent. Ja, ja daarom zeg ik, ik heb die wet gelezen. En in het artikel wordt gesproken over het onteigenen van vermogensbestanden. Nou, dan kun je natuurlijk... Uh, interpretatie hebben, en daarom dat ik uh, daar juist de minister over heb gevraagd: ge is de interpretatie dat dat dus ook obligaties zijn? En daarop zei hij: ja. ja. Nou ja, dan mag je er toch van uitgaan dat obligatiehouders dus ook mee kunnen betalen. Aan de redding van SNS. Ja, dus u wilt eigenlijk dat iedereen die zijn geld onder gunstige voorwaarden aan die bank heeft geleend. zoals obligatiehouders zijn, want dan krijg je een hoger rentepercentage. dat die dus alsnog zullen meebestellen. betalen dus niet alleen de achtergestelde um, um, uh, obligatiehouders. maar ook de gewone? Ja, je wil uiteindelijk dat in allerlaatste instantie. belastingbetalers betalen. Ja. En, um, maar ja, daar ja, komen uiteindelijk... we niet onderuit nu, hè? uiteindelijk kom je er niet onderuit omdat je, omdat je een, een, een bank overeind wil houden. Maar dan wil je wel eerst degene die um, ja, ook risico hebben genomen en daar ook een hoog rendement voor hebben gehaald. Ja. Uh, daar wil je eerst de lasten neerleggen. Ook aan u tot slot nog even kort de vraag. Uh, de minister heeft gezegd we vallen hiermee 0,6% buiten de emu-norm. Moet er extra worden bezuinigd om binnen die 3% te blijven? Ik Kan het antwoord van de SP wel raden denk ik? Ja, maar de heer Nijboer had gelijk dat die 0,6%, dat ging over uh, dat het 0,6% uh, gaat kosten, dat het zoveel omhoog gaat. Ja. We hebben ook nog een voordeeltje gehad van uh, de 4G-veilingen. Ja. Die komen bij dit jaar. Ja. Uh, dus dat, uh, we, uh, dat weegt daar dan weer tegenop. Dus, uh, dus het is nog maar de vraag of hij er uh, boven komt. Dat Af moeten we zien. Afwachten dus. En uiteraard vinden wij dat, uh, dat het verstandiger is om op dit moment de economie wat te stimuleren. Arnold Merkies, kamerlid voor de SP Financieel Woordvoerder. Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Het is uh, acht minuten voor tien. Uh, toch nog even op een rijtje zetten hoe het zover heeft kunnen komen met SNS-Real. André Mijnenmaar, collega van de NOS, praat de afgelopen periode aan elkaar. De eerste wieg van SNS staat in 1818. Aan die wieg staan gewone mensen, burgers en werklieden, socialisten en katholieken. De oprichters van de eerste nuts spaarbank in de 19e eeuw wilden geen staatsbank of een bankiersbank, maar een spaarbank voor en door het gewone volk. We hebben de centrale spaar- en volksbanken, welke de deugd van het sparen, propageren en de spaarpenningen van de arbeiders op een uiterst veilige wijze beleggen. In 1960 richt het NVV, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, de ASN Bank op. De Algemene Spaarbank Nederland. Samen met verzekeraar Reaal het spaar- en verzekeringsadres voor de arbeidersbeweging. Al die banken en bankjes komen via fusies en overnames bij elkaar. In 1987 slaan de nuts- en bondspaarbanken de handen ineen. De SNS Bank is een feit. De samenwerkende Nederlandse spaarbanken. Uiteindelijk fuseren in 1997 SNS Bank en de verzekeraarsgroep Real tot SNS Real, de op drie na grootste financiële instelling van ons land. Het zijn de gloriejaren van banken. De economie groeit, het bedrijfsleven expandeert, banken strooien met geld en de vastgoed- en huizenmarkt explodeert. SNS Real wil naar de beurs om geld op te halen om de groeiplannen te financieren. In mei 2006 is het zover. Met een harde klap op de grond bekrachtigt bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen... de beursnotering van SNS Reaal. Daarmee is de bankverzekeraar de eerste financiële instelling... in een aantal jaren tijd die naar de beurs gaat... en zich daarbij nadrukkelijk richt op particuliere beleggers. De beursgang levert bijna 1,5 miljard euro op. Bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen is trots dat hij SNS Reaal op de kaart heeft gezet... Zijn bank heeft een beursnotering, een gevulde oorlogskas... en gaat de partijtje meeblazen naast de andere grootbanken. Als er nou echt wat is, reaal regelt het allemaal. Echtelijke nachtigal. SNS gaat op overnamepad. In 15 maanden tijd koopt SNS voor 4 miljard euro de verzekeraar AXA... de chique pensioen- en levensverzekeraar Zwitserleven... en een grote portefeuille met vastgoedfinancieringen... Bouwfonds Property Finance. De bankencrisis van 2008 raakt SNS midscheeps. Groot geworden door klein te blijven... Klinkt het voor de crisis nog trots. Maar de bank moet de hand ophouden bij de staat. Er Wordt gestut met 750 miljoen euro. Laten we dan maar een extra dikke winterjas aantrekken. Laten we maar bij spreken ook nog een wolle muts opzetten. Want je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het gevoel is dat de crisis heftig is, maar ook wel snel voorbij zal gaan. De staatssteun kost geld en aanzien, maar het is even niet anders. Een nog optimistische shoot van Keulen in november 2008. En misschien betekent dat inderdaad dat we wel overkapitaliseerd zijn. Stel dat het Obama-effect doorkomt. Stel dat we over een jaar een heel ander elan in de wereld hebben. Ja, dan zullen we ongetwijfeld tot de conclusie komen: jongens, we hebben veel te veel vermogen. Nou, dan zullen we dat dus weer teruggeven. Maar het gaat niet beter, maar slechter. De bank schrijft rode cijfers. Begin 2009 wordt de stormbal gehezen. Waar we nu al mee bezig zijn, is met name ons uh, voor te bereiden op hele slechte tijden. In de Ondertussen is Van Keulen vertrokken bij de bank... en opgevolgd door de financieel directeur Ronald Laterstein. Het, uh, terugbrengen van schulden, minder risico's in de balans en kosten terugbrengen. En dat heeft tijd nodig. En daarom hebben we het waarschijnlijk dit jaar nog wel nodig om er goed doorheen te komen. Maar dat zijn belangrijke ingrediënten in ieder geval. Dat jaar breekt een serieuze vastgoedcrisis uit. En SNS komt nog dieper in de problemen. Het vastgoed blijkt een bouwput. De verliezen stapelen zich op en de financiële buffers van de bank lopen terug. De bank dreigt door de eurocrisis en de aanhoudende economische malaise op de klippen te lopen. Het vertrouwen is zoek en de aandelenkoers verschrompelt. De bank moet geholpen worden. Met bijna 7000 werknemers, 132 miljard euro op de balans... 32 miljard euro aan spaargeld en 50 miljard euro aan woninghypotheken... is SNS een systeembank en belangrijk voor het Nederlands financieel verkeer. SNS Bank, zo kan het ook. Maar zo kan het niet. De bank kan het niet en de markt wil het ook niet. De politiek is weer aan zet. En tegen heug en meug moet er weer een bank gered worden. Overzicht was dat van de NOS-collega... André Mijnema over hoe het zover kon komen met SNS Reaal straks. Dames en heren, hoort u meer politieke reacties? We hebben nu twee partijen gehad. De SP en de Partij van de Arbeid. De twee partijen ter linkerzijde van het spectrum. Zometeen de reactie van het CDA bij monden van Kamerlid Eddie van Heijem. En we gaan naar Europa. Want daar wordt natuurlijk ook met arge ogen gekeken... naar wat Nederland doet met het nationaliseren van een bank... en wat dat betekent voor het EMU-saldo. Corine Wortman is CDA-Europarlementariër... en is nauw betrokken geweest met de minister van Financiën... Voor, eh, bij het Stabiliteitspact en bij andere grote maatregelen die in Europa zijn genomen. Allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nieuws, nieuws met Jan van der Putten. KRO. Als je binnenkwam bij de KRO... werd je van de Weeromstuit al Rooms... voordat de portier Goedemorgen had gezegd. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.